Bij de confrontatie met de verdachte is geschoten. Na ongeveer twee uur werd hij door agenten uit de boot gehaald. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Djokhar Tsarnaev vluchtte gisteren te voet na een wilde achtervolging door de politie. En daarbij werd zijn broer, de andere verdachte, van de aanslag in Boston neergeschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen.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 De Linkse partijleider Bersani heeft aangekondigd dat hij aftreedt... zodra Italië een nieuwe president heeft. Italiaanse media zeggen dat Bersani dat besluit heeft genomen... uit woede over partijgenoten die weigeren te stemmen... op de presidentskandidaat die hij heeft voorgedragen. Het weer op dit moment nog droog en helder... met minimaal rond het vriespunt en voorstaande grond. Overdag volop zon en droog, het wordt 10 tot 12 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Dit was het NOS Journaal.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 WPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het laatste uur van Woord. En daarin kunt u gaan luisteren naar zo'n radiocorrivé... waarvan je kunt zeggen dat hij redelijk smaakgevoelig ligt. Voor zijn gast in deze aflevering van Een Uur Ischa... geldt dat waarschijnlijk ook, Jaap Fischer. Geboren op 18 april 1938. Jawel, hij is inmiddels 75 jaar geworden... Jacob Herman Frederik Fischer. De zanger en leraar maatschappijleer treedt sinds 1976 op... onder de naam Joop Visser. Sinds tien jaar vormt hij het duo Joop en Jessica... waarmee hij op dit moment een afscheidstournee... langs de voor hen vertrouwde theaters maakt... In 1984 was hij in een uur Isra te gast en gaf zijn visie op de politiek, talkshows en het mensdom in het algemeen. Verder vertelt hij over zijn oorlogservaringen, zijn studententijd en het ontstaan van zijn liedjes. We gaan bijna 30 jaar terug in de tijd. Jaap Visser, dan wel Joop Visser en Isra Meijer. Ruim, ruim duizend doden in India bij wraakacties. Oh. Van Doornes spant geding aan. Nee. Belastingverlaging biedt ook voor uittrekkerskeerders. Is. Maar belangrijker dan dit alles is: dit uur is gaar. Vandaag geheel gewijd aan Nederland's enige echte troubadour. Joop Visser, maar nu eerst het hoofdredactionele commentaar uit Los Angeles. Hier is Los Angeles, dit is ICM, hoofdredacteur van mezelf. Een ongekende raasje heeft momenteel geheel Amerika hier... ...van coast to coast in de ban. Het is Joop Visser wat de klok hier slaat. Nederlandstalig luidt de leus in dit land... ...dat helden weten te waarderen... ...in tegenstelling tot ons kleine landje... ...dat nog immer ver achterloopt... ...in zijn inferieure voorkeur... ...voor Engelstalige popmuziek. En dan nog dit. Hier in Amerika... ...mag onbelemmerd reclame gemaakt worden voor van alles. In Nederland niet. Eén merknaam genoemd en de minister Brinkman hangt ziedend aan de lijn. Maar wat is Hilversum 3 bijvoorbeeld anders dan één grote jammerende reclamespot... ...voor de meest walgelijke muziek? Van mij mag het. Maar waarom dan geen reclame gemaakt voor het genie dat werkelijk aandacht behoeft...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 Het lag nog warm, de leven in mijn hand. Ik mikte reeds zorgvuldig op de harde, hete rand van de pan en ik kon de geur. Als je al een, meisje van de een meisje hebt, een meisje hebt, een meisje hebt gehad, denk je helemaal niet aan een kater of kat. Ben je in een semi-vrolijke stemming en kent geen enkele... In je hart ben je niet vrolijk, maar je schreeuwt er overheen. Anders denken ze meteen, die jongen is een elend heen. Die heeft een meisje, een meisje, een meisje gehad. Die heeft een meisje, een meisje, een meisje gehad. Je gaat haar altijd zingen en fluitend voor van je van Je troost hem met de gedachte dat ze van een lange... Een Hoekje van een kerk of waar geen tuinman komt, waar mijn botten. Maar ik wou uh, zeggen, dat is uh, een, een man van 46 die nog liedjes uh, staat te zingen. Ja, dat het heeft toch iets belachelijks ook, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Moet je daar niet mee ophouden? Ja, dat, dat, ja, hoe oh, zit dat? Oh, oh. Ja, ik, nou, ik vind dat het nou nog kan, maar ik zie met, met, met, met, met aarzeling, ik zie die 50 dichterbij komen. Stel je voor dat je op dat 50 stok, nog aan het doen en het punt is dat ik het nu eigenlijk nog meer dan vroeger leuk vind het optreden ook. Hè? Je kan natuurlijk op je vijftigste best nog een liedje zitten schrijven. En hè, dan, dan is er wel iemand die dat doet. Ja, ik heb het ook wel eens meegemaakt. Ik vond het uh, heel bijzonder. En uh, wat ik dan toch nu wel kan zeggen is dat er wordt dan wel u na de pauze uh, gevraagd, wanneer u verzoeknummers draait zal ik maar zeggen, om jeugdwerk. Ja. En daar heeft u duidelijk afstand van genomen. Ja, maar dat is een, een, een, een praktische zaak natuurlijk ook. Los voor, ja, dat is een praktische zaak, want als ik zit te oefenen, hè, dus zeg nou dat ik een goede vijftig nummers heb, ik doe niet elke voorstelling dezelfde nummers, ik rommel maar een beetje, ik maak die programma's in de kredietkamer eh, kwartier voordat ik op moet, zet ik dat en dat en dat, ga ik eens doen. Ik heb ze wel allemaal geoefend dus, want anders kan je dat niet maken, en dat betekent als ik die oude spullen erbij moet doen, dat ik dan toch gauw acht uur zou moeten gaan spelen. Wil ik alles een beetje, want ik heb het niet allemaal perfect kanten klaar, maar wil ik het een beetje perfect kanten klaar? Hebben. Nou, en dat, uh, nee, dan vind ik het leuker, dus ik vind het leuk om Maar niet heeft, meer u, heeft u afstand genomen van het jeugdwerk? Nou, uh, uh, ja, wat, wat, wat, wat. Als u dat nou op de radio hoort, wat denkt u dan? Uh, daar denk ik weinig bij. Uh, ik heb, ja, wat, wat, wat bedoel wat, wat is afstand nemen? Uh, ik wil er niks mee te maken hebben of zo. Nee, helemaal geen sprake van. Nee, nee, nee, nee. Maar het is een, een voorbije periode. Nou, laat ik het dan zo zeggen. Uh, wat was het allereerste liedje dat u schreef? En hoe oud ja, was u niet. toen? Dat weet ik niet. Het andere, en ik was dus uh, pakweg um, 17, 6, tussen de 16 en 18, zoiets ongeveer. Ja. Zo rond de 17. Dat was het, uh, daar ben ik begonnen. Dus dat had ik nog op school. En wat het eerste was, zou ik niet weten. Maar was het het ei of cipier? Ja, nou, die kant op. Cipier of het ei? Ja, maar dat is niet het eerste geweest. Maar zoiets, daar, nou ja, dat zat er bij de eerste tien, zullen we zeggen. Dat zoiets. Hoe ontstonden die toen? Uh, gitaarspelend en nou ja, en dan uh, uh, gitaarspelend komen uh, komen er zinnen. Er dus, uh, en gaat het nu ook zo? Uh, nou, en nu gaat het op eenzelfde manier, ja. Ja, uh, maar het is wisselend door, want ook in het begin, ik zeg nou die eerste nummers, ja, hoe begon je ineens liedjes te zingen? Natuurlijk eerst vanuit de gitaar, vanuit de melodie, vanuit het akkoordenschema. Uh, maar direct daarop vallen natuurlijk, als je over straat loopt, dingen in. En uh, dan, wat, dan heb je een stukje tekst en dat doe je dan, ja, dan ga je er muziek bij maken en, en dan groeit het. Uh, en dat is nu nog steeds zo. Dat, uh... Maar u bent dus eigenlijk, uh, uw eerste periode is, is volledig gefrustreerd door het succes. Doordat die platenmaatschappijen u gingen persen. Uh, nou, dat is eigenlijk pas op het eind. Je kan natuurlijk ook zeggen dat ik uh, helemaal niet op die lijn zat van uh, ik moet liedjeszanger worden. Uh, terwijl ik nu meer, zou je zeggen, op de lijn zit van uh, ja, sorry, maar ik ben uh, liedjeszanger. Dat wil zeggen, ja... En, het, als, ik het, als ik het... Laten we zeggen... Ja, een klein beetje school erbij zou ik het toch wel houden hoor. Want dat vind ik erg leuk. eigenlijk zou je ervan willen leven, toch? Eigenlijk zou het brood door de liedjes verdiend moeten worden... en het belegde school. Ja, ja, nou... Brood en beleg... Nee, het... het, het... Ja, de liedjes zouden keer zo, zo goed betaald moeten worden, bij wijze van spreken. En dan zou ik voor het amusement, voor mijn plezier helemaal, wat van die school erbij doen. Maar dat is het ja. verschil met de eerste periode, want toen wou u helemaal niet liedjes liedjeszanger worden... en wilde u een maatschappelijke carrière maken. Ja, precies, precies. Dus dat denk ik, van dat, uh, dat daar een verschil in zit. Het nemen van een pseudoniem is natuurlijk ook een, een, een buitengewoon grote stap, vind ik. Want u heet niet Joop Visser. We zullen niet zeggen hoe u wel heet, maar... Nee, eh, nou ja, het nemen van een pseudoniem is, uh, uh... Veiligheid? Ja, nou, daar zitten we weer bij het punt van. Ja, maar je hoeft eigenlijk niet zo bekend te worden. Of, hè, er hoeven niet er zoveel mensen op af te komen. Ik, ik, dat komt, dat hoeft ook niet, omdat ik daar niet goed in ben. Laat ik zeggen, en... nee, het was zeker niet... Uh... Voor wie speelt u uw eerste liedjes? Um... Ik denk dat het een beetje. Nou, voor mezelf dus, hè, dat doe ik met al die liedjes. Dus, uh, en dat kan tijden duren. Soms komt er een snel uit het podium op, soms ben ik, er, ben ik er drie jaar voor mezelf mee bezig. Drie jaar? Ja, en dan komt het niet, dan speel ik niet op het uh, ding en op het podium. En niet dat ik er veel van verander. Maar, ja. En, uh, nee. speelt, u, speelt u het voor uw ouders wel eens? Spelen liedjes? Ja? Nee, nee, nee, nee. nee. Niet dat ik. Ik heb wel eens een liedje voor ze gespeeld, natuurlijk. Maar niet van uh, tussendeuren open en dan gaan we optreden. Nee, geen sprake van, sprake... Voor wie speelt u dan de eerste die Ik denk uh, vrienden. Ja, vrienden. Ja. En later een studentenkorps. Ja, precies. Ik kan u niet zo goed voorstellen als korpslid. Ja, nou, ik vond het toch uh, geweldig. Leiden, hè, weet ik. Ja, ja. Ja, ik herken er een beetje aan eh, wat, eh, wat de dokter Anders Pee. Die heeft er wel eens een dodere van gezegd. Uh, uh, het is natuurlijk een, uh, een mannenclub en eh, jongens onder elkaar en dat kan verrekt leuk zijn enzovoort. Uh, ik meen zelfs dat hij er ook nog waarde aan hechten en dat gaat wel iets te ver. Maar. Want dat is leukeraan. Nou ja, gewoon met een hele hoop kerels zitten zuipen natuurlijk. Dat, uh, hè, dat is op een bepaald leeftijd geweldig. Een mannen mannenclub zijn op zichzelf, kunnen verrekt gezellig zijn. Uh, naar mijn gevoel. Maar uh, het, het gevaar is dat het... Wat het is, waarom zijn ze gezellig? Omdat het puur kinderlijk is. Hè? Van, uh, je bent eigenlijk al volwassen althans, dat hoor je dan te zijn. Maar... Uh, ja, we zijn lekker de kind, de jongens onder elkaar, En dat vind je natuurlijk bij mannensociëteiten tot, tot zijn zestigste gaan ze dan door. En die blijven kinderen. En dus, uh, ja, ik wil nu niet zeggen dat dat eigen verdienste is... maar ik ben blij dat ik, uh, dat ik daar op een gegeven moment geen plezier aan meer aan had. Helemaal niet meer. Maar u maar, bent, maar, u bent uh, in die tijd voor Nederlands begrippen ongemeen populair geweest... en beroemd zelfs, zou je kunnen zeggen... Uh, hoe werkte dat door in zo'n kleine studentenmaatschappij? Was u een bijzonder iemand daar en hoe heeft u dat er ervaren? Viel reuze mee naar mijn gevoel en uh, misschien hoor, maar niks, niks heeft één oorzaak natuurlijk. Maar een oorzaak die daarbij gespeeld zal hebben is dat meteen boven mij uh, Paul van Vliet met Floor Kist zaten... met een hele leid studentencabaret dat uh, toch uh, hartstikke beroemd was in die tijd. En ik zat daar zo'n jaartje onder, dus ik rommelde en, en maar een beetje. En ik denk dat dat een hele hoop van de, van de aandacht toch uh, heeft afgenomen. Ik was niet daar een eenling of zo, zou ik zeggen. Hoe lang heeft u geen liedjes gemaakt? U bent op een gegeven moment opgehouden omdat u zich benauwd voelde... en op de hielen gezeten door de maatschappij, de platenmaatschappij dan. Ja, Hoe lang heeft... dat, is, dat is te kausaal, dat is te veel de oorzaak. Ik, ik heb meer de neiging om te zeggen, van, nou ik had er geen zin meer in. Ik vond het niet, uh, niet leuk meer. Hoe lang heeft u toen niet geschreven? Nou, dat denk ik dat een jaar of zo dat... Even kijken, zo is een jaar of tien zeggen... Minder misschien, maar ja, ongeveer. Ja, waarom, waarom bent u toen weer begonnen? Ja, nou, op dezelfde manier waarop ik mee gestopt ben. Ik heb wel altijd gezegd, en dat had ik toen in mijn hoofd, en dat heb ik altijd in mijn hoofd gehad, want ik, toen ik stopte was het zo het idee van, nou, hij neemt er afstand van, en uh, hij moet niks meer van die liedjes hebben, en hij heeft uh, hij kapt ermee van, daar er is een beslissing genomen. Ik heb nooit een beslissing genomen, uh, en ik heb dat toen ook altijd gezegd, uh, in de sfeer van, misschien krijg ik er later weer zin in. Dat is helemaal niets van uh, een bewuste breuk of zo. Ik zal een liedje voor je maken Voor je droevige momenten Als het leven je benauwt En de warmte is verdwenen En je niemand meer vertrouwt Voor je droevige momenten Als je eenzaam bent en weet Dat de zon ook maar een ster is en de aarde een planeet. Ik zal een liedje voor je maken, voor je droevige momenten. Als je moe bent en verdwaalt op een ongewenste wereld. En je overal van balt, voor je droevige momenten. Als ze niet meer overgaan. En je twijfelt aan de waanzin en de zin van je bestaan. Ik zal een liedje voor je maken, voor je droevige momenten. Als je nergens meer omgeeft, op je kamer waar je al zo lang en ongelukkig leeft. Over vrolijke momenten, die we hebben meegemaakt. En die je nooit vergeten mag, als je van de weg af raakt. Dit was een heel fijn liedje van Joop Visser. En nu gaan we een iets harder chanson van deze befaamde... Troubadour spelen. Demonstratie of processie, optocht lopen door de stad. Prima voor je onvermogen, dat gevoel toch doe ik wat. Speculeer op de behoefte waarmee ieder wordt geboren. Wakker aan het oerinstinct, ergens bij te moeten horen. Laat me huilen, laat me loeien, laat me meedoen met de rest. Met mijn spandoek, met de koeien, letters welgemeend protest. Stadion en veemarkthallen, maar. Lieveld Museumplein Laten we toch met z'n allen Laat me toch gelukkig zijn Stop me vol met holle leuzen Geef me spiegeltjes en kralen Of het waar is wat ze zeggen Zal ik toch niet achterhalen En daar gaat het ook niet om Voor een beetje achterban Telt niet wat, maar wie het zegt Telt alleen de vrouw of man. Geef me lulk ook met gebaren. Geef me een oprecht verhaal. Als je duidelijk van ons bent. Slikken we het allemaal. Stadion en veemarkthallen. Maar. Liefeld Museumplein, laten we toch met z'n allen, laat me toch gelukkig zijn. Laat me dansen, laat me zweven, laat me opgenomen voelen. Door de warmte van het leven, God, kijk mij het goed bedoelen. Laat me klappen, laat me zingen, spreek me zonder schaamte toe. Over de vreselijkste dingen, tot ik wel voldaan en moe. Met mijn extra trein naar huis ga ingepakt in zachte donzen. Zekerheid dat op de wereld één gelijk bestaat: het onze stadion en veemarkthallen, maliveld museumplein. Laten we toch met z'n allen. Laat me toch gelukkig zijn. Het was dus in het midden van de jaren zestig dat u weg was. Ja. U ja. bent dus teruggekomen en Nederland was ongelooflijk veranderd. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ja, dat heb ik met een zekere... Ja, eh... Uh... Mm, nee, uh, ik was bang, <coughs> wat dat betreft eerder voor mijn eigen pessimisme. Ik dacht: oh jee, oh jee, uh, dat, uh, het klinkt allemaal wel leuk, maar wanneer ga je het doen? Uh, Meijer van de Partij van de Arbeid heeft jaren daarna eens een keer gezegd: wat wij vergeten hebben is het elan te mobiliseren. Ja, kortom. He, iedereen wil verandering en, enzovoort, maar dan moet je dat ook in een vorm gieten. En dan zeg ik, ja Meijer, dat heb je natuurlijk vergeten. Uh, misschien wilden een heleboel mensen dat eigenlijk niet. Want die hele golf die daar toch voorop liep, is uh, goed terechtgekomen. En dat gevoel had ik eigenlijk bij voorbaat. Zult dus u dit pre recht. even preciseren? Nou, ik denk het algemeen. De mensen die uh, uh, vooropgelopen hebben bij allerlei soort uh, democratiseringsbewegingen. Uh, zijn daar mensen van, van slecht terecht gekomen? Daar is dus een professoraatje uitgerold. En een burgemeesterschapje. En een, en een nou ja, dat soort, soort dingen. Die, die, uh, ja, en die hele grote achterban... Daar is natuurlijk vrij weinig van over. Er zijn er wat gefrustreerd in de, in de, in de bagwaan terechtgekomen, denk ik dan, en, en, en, enzovoort. Hè. Maar dat was dus iets waar ik bang voor was. En, hartstikke leuk, het, het elan en, en, en terecht de kritiek op de, op de establishment die daar in, hè, in die 60 jaar zeer terecht zat. Maar ja, wat heb je er nou verder mee gedaan? En, en dat is iets wat ik... Ja, toen toch... Ja, moet je het dan niet zo hard op zeggen dan. Maar ik had daar toch mijn angsten voor, ja. ja. Maar u, uh, Uw aangemaag geldt nog steeds, laat ik zeggen, progressief Nederland. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hoe komt dat zo? Is dat uh, uw VVD-afkomst van vroeger? Um, dat bedoel ik minder ironisch dan het lijkt. Ja, ja, ja, ja. nou... Uh, uh, ik vind... Uh, ja, argwaan, eh, als je dus naar, naar de, laten we het even rechts en links noemen, met rechts weet je gewoon waar je aan toe bent. Dat is gewoon duidelijk van, hè, en dan kan je dan lelijk zeggen, maar dat zit in elk mens natuurlijk een beetje van, god, ik wil het wel, uh, wel zo goed mogelijk krijgen, dan neem het hem eens kwalijk enzovoort. Um, en dus van links, links, nou laten we zeggen, de pretenties bij links zijn natuurlijk vrij hoog geweest, zeker in die zestigere jaren. Nu begint men langzamerhand er wat terug te komen. De maatschappij moet veranderd worden. Uh, rechts heeft natuurlijk toch een beetje het idee: hoe zo veranderen die maatschappij? Die, uh, wat is daar uh, verkeerd dan? Uh, en, en nou, dus uh, dan ben je zelf van mening, ja, die maatschappij moet inderdaad veranderd worden. En dan komen er een aantal jongens en die zeggen, nou, oh, maar nou, gaan we hem veranderen. En dan denk je wel eens, ja, ja, ja, ja, ja. Maar... Hè? En nou, daar heb je zeker argwaan tegen. De drie segmenten die u bestudeerd heeft: literatuur, ontwikkelings-economie, je zou kunnen zeggen dat is een bepaalde manier van het bestuderen van politiek, en culturele antropologie. Dat is het derde, dat is eigenlijk uw proefschrift. Al die drie elementen komen in die liedjes voor. Al die drie benaderingswijzen van de maatschappij, zou je kunnen zeggen, worden gehanteerd ook om die liedjes te maken. Ze ja. hebben een literaire inslag, ze hebben ook een politieke inslag, en ze hebben een inslag van maatschappijvisie. Ja. Ja. Vindt u dit te ver gezocht? Ja, nou, nee, mijn punt is dus, dan denk ik van, ja, dat, dat, dit, dit hierdoor wordt het ongelooflijk elitair als je het zo gaat benaderen. Stel voor, ik sta in de keuken nu en nu hoor ik van liedjes met een achtergrond van dit en dat. En ik zoek dus naar, zou, zou, zou die wetenschap de aandacht voor die liedjes uh, vergroten of niet? Ik vraag, is het zo? Ja, nee, maar en daarom zeg ja, ik... Even, dan komen we direct op de, op de verkoop weer terug. Verkocht worden, ja, dat is dus... Of, of het moet helemaal niet verkocht worden, dat is natuurlijk de vraag. Ik denk dat u ze niet schrijft met het idee dat ze nou echt uh, tophits moeten worden. Nee, maar het is natuurlijk wel op zichzelf... Uh, nee, ik zou je, zou je rot schrikken, daar gaat het niet om, maar, maar ja. Maar het gaat er dus om dat het toch leuk is om te kijken... Hoe je daar, nee, wat, hoe je daar, daar uh, grote groepen mensen uh, voor zou interesseren enzovoort. Maar aan de andere kant, interesseert het u absoluut niet of dat gebeurt? Nee, nou in zoverre niet, omdat ik dus nu wat optredens betreft zit, heb ik voldoende. Uh, wat wat aanvragen betreft en uh, wat het aantal mensen per zaal betreft is het ook voldoende. Dus, uh, en wat de omzet van die platen betreft is het uh, ook voldoende in zoverre dat ik er altijd weer uitkom, uh, makkelijk uitkom, dus ik altijd weer een nieuwe plaat kan maken. Dus er is, en omdat ik dus een, een, een baan heb waar ik verder voor dat brood kan zorgen. Nee, maar dus... wat zit u dan te tobben? Nou, ik kom niet zo vaak voor een radio, praktisch nooit, en in een krant ook niet zoveel, maar dan heb ik weer eens mensen, dan dus denk ik van nou vind ik het interessant. Wat zouden die mij nou aanraden? Hè? Dus uh, moet ik naar Van Dis of Zon of die Landverink uh, natuurlijk. Wat vindt u van die programma's eigenlijk? Ik, uh, ik vind Zon geweldig. Je ja. Ja? Ja, ja, ja, ja. Waarom vindt u dat geweldig? Ja. Nou, omdat ik ten eerste vind ik eh, omdat het live is. Ten tweede, eh, ja. Je hoort meteen van, oh, dan vind je de vara geweldig. De vara is ontzettend natuurlijk, maar ik vind zo ja niet ontzettender dan de veepje. ook. kijk uit. <lacht> nee, maar ik vind ze soms geweldig. Dat vind ik echt, omdat ze... Uh, je weet, ik heb er een zeker... Ja, ik, ik ben er echt bang voor, omdat ik er ongeschikt voor ben. Maar ik, uh, ik vind dat ze... Uh, ja, dat noem, ik, dat noem ik eerlijkheid. Ik heb soms het gevoel dat ze de volgende bij de eer naar de eerste vraag niet weet wat de tweede is, enzovoort. Dus dat het, dat het volkomen uit de klauw loopt enzovoort. Maar er zit. Het is naar mijn gevoel strikt eerlijk, van haar kant uit. Maar is dat nou zo'n voordeel? Dat soort eerlijkheid? Ja, dat vind ik geweldig. Jawel. Dat vind ik echt. Uh, Raken we hier niet aan de grens van de naïviteit? Eh.. Uh, ja, jawel, maar ik, nou ja, ik, ik denk dat de ene, een, zou, ja, ik heb pas Piet Steenkamp op de televisie gezien en dan Aarsel Dat is ook een vorm van naïviteit, maar dat aarzeling. Nee, de ene past het wel, de andere past het niet. En ik vind dat het haar erg goed past. En Lentfrink, dat is uw favoriete programma? Dat, nou, dat vind ik altijd de regionale omroep, omroep Oost met een, met een keurig overhemd aan. Hij, uh, hij heeft een bepaald spraakje en dat herken ik wel. Ja, goed, als je Lentfrink heet, dan hij ook een beetje dat hoersen. En dat, dat vind ik, ja, ik mag dat wel. En, uh, en ja, en die heeft ook dat, dat gissen wat die heeft, dat is van het platteland. Hij heeft dat, ze is, zegt is van elkaar, uh, weet je wel, van je hebt gelijk, ja want ongelijk is een bochel, dat is zo van, hè, dat is van ratsknal er bovenop. Uh, en, en dat heeft hij heel duidelijk, dat is, dat is uh, boerse gissigheid is dat. Dit is de muziek van Henny Vrienden, dus dit is een uur is gaan Vanmiddag met Joop Visser, mens, denker en zanger. Straks komen de files, helaas...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 De, broer, de geliefde voorbij. Ja, dit was in plaats van de files een heel fijn liedje van Joop Visser. Maar nu weer een wat harder chanson van deze formidabele troubadour. Drie komieken aan de top En ze barsten van de grappen Waar je zelf nooit op zou komen Zelden zo'n plezier gehad Hele grenzen overschreden Goeie progressieve humor Die je in je zak kon steken Met de tranen langs je wangen Tot het een keer menes werd en je er niet afkwam met weinig kostende gebaren. Of je niet meer bij zou komen, zo dichtbij was het gekomen. Dat solidariteit ineens helemaal geen grap meer was. Dat was nog eens dubbel liggen. Maar toen waren ze vertrokken met al hun hebben en vooral, en vooral met al hun houden en gelachen dat we hebben. Drie komieken aan de top en ze parsten van de grappen waar je zelf nooit op zou komen, zelden zo'n plezier gehad. Meneer Visser, wanneer zijn deze liedjes ontstaan? Ehm, um, de afgelopen, afgelopen acht jaar, ja, zoiets, nee, langer al, langer al Ja, Zeg maar, afgelopen tien jaar, weg. ja. Ja, vind ik wel. U bent leraar maatschappijleer, geloof ik? Ja, ne? ja, ja. U bent u dus zo op die maatschappij gesteld dan, dat u erin les in wil geven? Nou, ik vind het, uh, ik vind het leuk werk. Nee, maar de maatschappij en zelf? De maatschappij zelf vind ik uitermate boeiend. Uh, en, en veranderlijk, dus ik bedoel, uh, de maatschappij is veranderlijker dan, laten we zeggen, de wiskunde of, of, of, of, of het Engels of wat dan ook. Dus op zichzelf vind ik dat een, uh, een, een leuk onderwerp, ja. U bent nu 45 ongeveer? Ja, 46, ja. 46, dus u ja. heeft de maatschappij toch vanaf uw jeugd wel ontzettend zien veranderen. Ja. Zou u daar een schets van kunnen geven? Mm, nou, een korte schets. Uh, in mijn geval is het zo dat ik... Uh, ...van vlak voor de oorlog ben, dus op een beetje het idee dat hoe het eruit zag was voor mij uh, de tijd van de oorlog. Dus ik hoor tot een groep die uh, armoede in een bepaalde mate, honger in een bepaalde mate, uh, allemaal heeft meegemaakt... ...en laten we zeggen, uh, vanuit die situatie die voor mij dus normaal was, want ik wist niet wat er voor was... En dat heb ik nooit bewust meegemaakt. Dus uh, je bewust worden in een bepaalde situatie van honger en dat soort zaken. Binnen, uh, zullen we eens zeggen, uh, 15 jaar dat uh, heb meegemaakt te veranderen in iedereen een notetje. Of uh, ja, dat is iets overdreven, maar daar komt het op neer. Dus van, van, van de situatie van honger die je normaal vond naar een situatie die. En dat is eigenlijk een beetje altijd gebleven. De situatie zoals die nu is. Uh, ja, uh, prettig materieel, fijn enzovoort, maar niet helemaal normaal. Dat blijft er een beetje achter zitten, omdat ik daar niet mee geboren ben. Of... Voor u is het niet normaal. Precies, dat is dus hè, dat is die verandering. En dat is dus een vrij snelle verandering. Ik denk dat weinig, of, althans in het nu, heel weinig mensen meemaken... de uh, overgang van armoede naar uh, welstand in een tijdsbestek van 15 jaar. Maar je ziet wel dus een teruggang van... Welstand naar armoede in die zin dat men wel zegt dat het crisis is, of gelooft u ja, het ja, niet? Ja, ja, ja, ja, nou, ik geloof dat het uh, op het gebied van, van, ja, ja, en ik geloof dat het, dat, uh, uh, dat je van, van crisis kan spreken. Ik denk dat het meer met vrijheid te maken heeft, dan, hè, wat je meegemaakt hebt van honger en, en, en, en, en, en vuilnisbakken leeghalen. En heeft u meegemaakt? Dat soort zaken, ja. Ja, oh, dat wil zeggen, laten we zo zeggen, er was natuurlijk weinig in de vuilnisbak om leeg te halen. Want dat kwam niet in de vuilnisbakken. He, maar ik denk dat, dat, ik denk dat het meer een kwestie is. Nu de armoede die in hoge mate vrijheidsbeperkend is. Zou je dat kunnen uitleggen? Nou, daar is die discussie geweest over... Ja, maar het, de minima, de, de echte minima wordt het dan genoemd... Die verdienen maar, uh, laten we zeggen, een paar honderd gulden minder dan het minimumloon. He, zoiets. He. Dat scheelt maar eens een driehonderd gulden bijvoorbeeld. Dus... Dat moet vergroot worden. Maar dat is een onredelijke vergelijking, omdat je zegt: kijk, die echte minima hebben eigenlijk, laten we nou maar eens zeggen, nog 100 gulden om vrij te besteden. Want verder, alles wat ze krijgen, is al besteed voordat ze het in handen krijgen. Dat, hè, dat zijn je vastkosten, Dus heb je 100 gulden. Als je er nou 300 boven zit, is je vrijheid dus drie keer zo groot. Want die mensen hebben 300 gulden om vrij te besteden. Dan kan je zeggen met een verschil van eh, 1100 tegen 1400 is dat verschil niet zo groot. Ja, dat verschil is allemaal te groot, want dat verschil is 300%. De een heeft 100 gulden om vrij te besteden, de andere 300 gulden om vrij te besteden. En dat bedoel ik met eh, die vrijheid wordt beperkt in hoge mate. En ik kan me voorstellen dat dat zeer eh, deprimerend werkt. Maar het is dus een verschijnsel van deze maatschappij... ...dat mensen in hun vrijheid beperkt worden doordat ze minder geld hebben. Vroeger was het zo, in die oorlog, dat iedereen weinig had. Dus iedereen was even onvrij. Bedoelt u dat? Nou, ik bedoel dat... Uh, uh, uh, huh? Nu is het dus... ...krijg je in hoge mate uh, een, een armoede wat betreft de samenstelling van voedsel. Dat we zeggen, uh, de hoeveelheid is er... Maar de, de samenstelling is onvoldoende, vitamines vitaminen zijn onvoldoende, de kwaliteit is onvoldoende in dat voedselpakket. Maar er is geen sprake van, naar mijn gevoel, dat de hoeveelheid, hè, blikken, bruine bonen, kan je, kan je altijd nog eten. Maar, maar dat was er toen niet natuurlijk. Dat was gewoon een kwestie van kwantiteit. Het is er niet. Ja? Uh, dus bollen eten. Nou, uh, dat is een andere situatie. Naar mijn gevoel. Maar de... Over het uh, leed van de hedendaagse mens heeft u veel geschreven. Hè? Als ik denk aan tussen de rekken van de spar. Of is dat niet leed? Uh, ja, maar dat, uh, dat komt erin voor en dat is wat anders dan naar mijn gevoel de formulering van: uh, ik schrijf over het leed. Dat is van: hier is het leed, daar ga ik over schrijven. Nee. Uh, ik schrijf over beelden die bij me opkomen en uh, die, daar zal een element leed bij zitten. Maar uh, hè, van schrijven over leed is mij te gericht. Dat, uh, hè? Maar u zult toch ook wel geliefde thema's hebben? Nee. Nee. Dat heb ik niet. Ik heb niet het gevoel dat ik in principe iets uitsluit bij voorbaat. Dus. Hoeveel liedjes heeft u de afgelopen tien jaar nou geschreven? Um, ik denk dat ik zo. Um, tegen, een stuk of vijftig, zestig, zo tegen de Zestig denk ik. Zo'n vijf per jaar is een gemiddelde wat ik. Uh, ja, vijf per jaar. En er zal altijd iets meer zijn misschien. Wanneer schrijft u die? Uh, vakanties, ik kan dus niet schrijven als ik van mijn werk terugkom. En ik bijvoorbeeld ik heb een weekend of zo, dat is mijn tekort, dat kan niet. Ik moet uh, wat dat betreft uh, afkicken, uh, een beetje rondlummelen, tijd hebben van het hoeft niet zo nodig en, uh, en dan, uh, dan kan ik wel wat. Maar niet, uh, niet er zo even tussendoor. <middels> Opstaan met het zonlicht door je open ramen, buiten hoor je tramgerinkelorgelklanken. Ben je thuis, kan je wel janken? Ik bedoel maar dat gevoel, daarom weer in Veendam te zijn. Buitenlanders, rondvaartboten, dichters, schilders, idioten, al die chaos, al die vrijheid, al die rotsen, al die blijheid. Ik bedoel maar dat gevoel, daarom weer in Veendam te zijn. Alles mag je zeggen vinden, dat het staatshoofd gek is je Zal er overuit een agent zijn die zegt, ja meneer, wat wil je? Ik bedoel maar dat gevoel, daarom weer in Veendam te zijn. Waterblauwe wolken, lucht, regen, ergens binnen vluchten. Verse koffie, ouwe hoeren, jonge meiden, houten vloeren. Ik bedoel maar dat gevoel, daarom weer in Veendam te zijn. In het raam de zijn wester door een Leidseplein, Ajax, Artisanne Frank nooit vergeten, stil en dankbaar. Ik bedoel maar dat gevoel daar om weer in Veendam te zijn. Dit was een heel fijn liedje van Joop Visser. En dan nu een wat harder chanson van deze onvervalste troubadour. Het stinkt in het gemeentehuis als uit een ongewassen kruis. Zo ruikt het niet bij moeder thuis. De stank van het woningbouw, ouw, ouw beleid. Achter ieder raam, achter iedere deur, de zoete stank, de weeëngeur van onversneden willekeur, de stank van het woningbouw, wou wou wauw, beleid. Toevallig is het niet he he he helemaal toevallig dat gemeenteambtenaren op de beste plekjes wonen, omdat ze net iets eerder waren. Het stinkt in de vergaderzaal, goedkoop toneel voor allemaal, christen, rood of liberaal. De stank van de woning, bouw, au, au, geknoei. Het stinkt er van de dikke woorden Het stinkt er uit de zogenaamde witte boorden Naar onder rondjes en akkoorden De stank van het woningbouw au, geknoei Laten onderzoeken wat er nodig is Laten onderzoeken waar de ruimte is En altijd minder laten bouwen dan de vraag Want anders gaat je prijs omlaag van alle kanten stinkt het lied. Wij zien, wij zien wat jij niet ziet. Tussen je kluiten in het riet. De kluiten van het woningbouw, au au moeras. Inventarisatie, renovatie, amovatie, speculatie, malversatie, intimidatie, kluiten van het woning, bouw, ou, ou, ou, moeras. De zakenwereld zit al bijna veertig jaar op rozen. Dankzij een politieke profiteurspenoze En een publiek dat onverkort wil Geloven dat het niet belazerd wordt Van christen, liberaal en rood Slaat de stank van woningnood En oude jongens krentenbrood De stank van woningbouw, ouw, ouw, gewin Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven. En dat doet hij nog wel even, na bijna 40 jaar woningbouw bedrog. Heeft u ooit aan gedacht om in de politiek te gaan? Mm, ja, ik, ja. Dat heb ik wel, maar wel met het idee van, ja, wat de politiek gaat zo van, van uh, de woordvoerder of zo, uh, ja. raadslid, kamerlid en dat soort dingen, daar ben ik niet geschikt. voor. hoe had u dan in de politiek willen gaan? Uh, dus uh, de, de, de strategie, de organisatie. Hè? Dus, dus meer het, het advieswerk, wat, wat naar mijn gevoel dus uil had moeten doen. Hè? Uh, Krijgt hij een, een nobel. Nee, wat krijgt hij nou? Hij krijgt een, een, een eredoctoraat. Dat vind ik hartstikke leuk, maar dat moet je hem natuurlijk niet voor de economie geven. <laughs> dat is ongelooflijk, toch? Oh, jij weet te <laughs> weinig van de economie. Ah, nou, nee, maar ik, ik meen ja, ik misschien heb ik niet goed gelezen. Ik gun het hem namelijk, dat meen ik oprecht. Want eh, eh, als persoon zeg ik: eh, ik gun het de man van harte en geef het hem, naar mijn gevoel, op, op bijvoorbeeld eh, de letteren. Lijkt me uitstekend, maar. Uh, een, een spoor, naar mijn gevoel hoor, dat kan je niet alleen verantwoordelijk houden, maar spoor van vernielingen. Zo van zeekanaal Industrieterrein, de mijnsluiting in, in, in, in het zuiden van het land, uh, de, de Oosterschelde en Suriname. Om nou te zeggen: van hier hebben we de. ...erendokter op economie, dan zeg ik nee, nee, nee, nee. Hè? En eigenlijk, dat is net als aantjes benoemen tot, tot voorzitter van de kampierraad. Dat, uh, dat, nee, dat zeg van nee, echt niet. Terwijl ik hem wel gun. Ik had hem, ik had hem dus iets van... Uh, ook, dus ...maatschappelijk, uh, de politieke sociale had ik hem, nee, ook niet. Hè? Omdat ik politiek vind ik slecht gespeeld. Uil is voor mij iemand die uh, erachter had moeten zitten... En die had, die had dus bij die formatie al, het tweede kabinet aan uil, wat hij dus zelf om zeep geholpen heeft, hè? niet die partijraad, want hij is te lekker. Dat had hij al niet moeten doen. Hij nee. had erachter moeten zitten en, en uh, mensen naar jongeren naar voren schuiven. <kwijden> en. Je ja, of... we had wel even de jongeren willen zijn. Nee, nee, nee. Maar we niet even... naar voren geschoven? Ja. Nee, dat ben ik volstrekt mocht. Nee, maar we hadden, nee, als we hadden het over. Wat zegt u nou? Dat is mijn. mijn... Als, ik, als ik serieus word, heb ik vaak hoor. Als ik, ja. vaak, als ik serieus word, dan is ze, Oh, je zegt maar wat. En als ik echt begin te liegen, dan geloven ze wat ik zeg. Ja, dat heb je vaak. Dat heb ik vaak dus. Ja. Een dichter. Voert u met uw liedjes ook niet toch een soort politiek? Nee, dat vind ik nee. Nee, dat, is, dat zou de pretentie dus zijn dat het enige invloedeffect in hem wat dan ook heeft. Dat, uh... Nee, maar er zit veel energie in. Jawel, maar dan, dan zie je dat dan meer als een uitlaatklep. Niet om een boodschap of uh, het moet die kant op of wat dan ook. Gewoon er geen sprake van, geen sprake van. In, de, in het liedje De, de, moderne, of de Drie Komieken ik uh, toch enige bitterheid... ...jegens het moderne amusement? Ja, nou, ik, uh, ik vind het aardiger van het, uh, dat het een van de dingen is... Uh, maar dat is dus hoe ik er dan naar kijk, die niet op rijm staan. En er zijn, uh, er, zijn, er zijn er nog een paar hoor, maar vroeger zat ik helemaal aan het rijm gebakken. En dit is een lied waar ik meen zelfs geen rijm direct in voorkomt. Dus zo kijk ik er dan naar en dan zeg ik, hé, hey, dat, dat, dat vind ik aardig. Ben ik dat bewust genoemd? Nee. En natuurlijk, alles heeft een aanleiding, maar uh, noem mij een, uh, een, een, dus een plaagorganisatie, een maffia of, uh, of bedrijven waar je niet drie komieken aan de top vindt. Dat, uh, bedoel, dat zijn bedrijven waar je er eens vier vindt en weer sommige twee, maar uh, die komieken kom je overal tegen. Dus los van wat nou direct mijn aanleiding is. Daar zit een grote woede in het liedje. Ja, maar dat zit er in meer natuurlijk, hè. Dat, dat zit in een heel aantal van die lieden. Er zit een grote woede en... Uh, uh, ach, dat is... Uh, ja, normaals, dat is een uh, kwestie van... Nou, dat vind ik prettig dan, om, om het zo uit te komen, maar het is niet zo te Nee, maar wat, wat geldt die woede precies, die in uw huis... Dat is moeilijk te zeggen. Je zou het kunnen zeggen, de vorm van, van, van onmacht. Het heeft natuurlijk... Nou, natuurlijk. Ik denk dat het te maken heeft dat mensen op een bepaald niveau... ...verwacht je meer van dan mensen op een ander niveau. Dus uh, neem uh, meneer Ruding uh, op een, een uitstekende bankier. Ik kan het niet beoordelen, maar daar ga ik direct vanuit Dus echt een beschermd milieu uiteraard. Uh, hoog gekomen, natuurlijk, dankzij zijn verdiensten enzovoort... Uh, uh, trouwe kerkganger, zoals die voor wat mij betreft het zelf beschreven heeft. Dus, uh, laten we maar zeggen, ook aandacht besteden, juist aan het geestelijke aspect van zaken, het immateriële aspect van zaken. En dan begin ik dus meer van zo iemand te verwachten. Dat is mijn fout, maar ik verwacht dan meer van hem. En dan komt hij me er toch uit. En dat, ja, dat is dus eigenlijk, dat, ja, zou je, frustratie zou je het eigenlijk kunnen noemen. Hè? Dus de, de teleurstelling mag toch van iemand op dat niveau een hoop verwachten, denk je dan. Hè? Maar het is veel teleurgesteld. Nou, uh, natuurlijk in, in, uh, is het een aaneenschakeling van teleurstellingen. Het is uh, vervelend om uh, te merken dat uh, andere mensen... Dus dat is het eigenlijk uh, net zo... Bijna net zo beroerd zijn als jezelf. Daar komt het eigenlijk op neer natuurlijk, hè? Uh, uh, Die... Ja, dat... Uh... Dat is een vervelende ontdekking. Je hebt altijd, tenminste heb ik toch wel van, nou, mensen op een bepaalde positie, ja die zijn toch duidelijk meer dan ik en enzovoort. Maar enzovoort. dat begrijp ik niet van iemand die in de oorlog opgegroeid is en zich daar duidelijk door bepaald voelt. U heeft toch in die oorlog ook als kind waarschijnlijk gezien dat in de mens weinig goeds huist, woont. Uh, in de mens huis net zoveel goeds als kwaads. Uh, dus uh, dat uh, de mens is alle kwaad, dat uh, verkoop je aan mij niet en de mens is alleen maar goed, uh, maar als je maar goed met hem omgaat, dan verkoop je aan mij ook niet. Nee, wat ik meer uit hoorde, maar niet uit eigen ervaring, want het zijn herinneringen achteraf natuurlijk. Eh, wat ik daar meer uitgeleerd heb, is dat je er niet op kan peilen dat, en zeker na de oorlog in een vredesituatie, mensen die je aanziet van, nou die zouden hun mannetje wel gestaan hebben, die zouden als van IJzer betrouwbaar enzovoort geweest zijn. Die er volkomen... Ja, misgaan en mensen uh, die, uh, ja, uh, slap, uh, wat heb je daar nou aan, stelt niks voor, die dan ineens keihard blijken te zijn. Als dat nou een gouden regel was, dan was het heel eenvoudig. Dus alle slappelingen blijken, als het moeilijk wordt, hartstikke oké okay te zijn. En alle zogenaamde flinke jongens blijken, als het in de praktijk, op, als het menens wordt, die blijken allemaal uh, slappe, uh, slappelingen te zijn. Uh, maar het bestaat helemaal niet. Je kan nergens een pijl optrekken. Je kan niet op een persoon, uh, ja, nou, die zou dat doen. Dus, uh, hè? Steenkamp, zou Steenkamp uh, goed zijn geweest in die oorlog? Je kan geen pijl trekken. Misschien is dat een, een, een vent geweest die, die allerlei uh, moedige, heldhaftige daden zou verricht hebben enzovoort. En dan zou ik zeggen, nou, uh, zie de man zitten, ik zou het hem niet aanzien, maar je kan daar geen pijl op trekken. Dat kan je niet. Naar maar is, mij... maar is, het is toch wel een maatstaf voor u? Uh, uh, nou, dit, ja, wat, wat is dan de maatstaf? Dat, nee, dat, dat... Nou, voor mij is het altijd wel een maatstaf of je bij iemand zou kunnen onderduiken in de oorlog. Ja, precies. Ja. Maar die zekerheid heb je van niemand. Die heb je niet. Dat is toch en, heel en... eng? Ja, precies. Ja, dat is inderdaad heel eng. Ja, daar heb je het. Een mens wil ook wel eens wat anders dan verhalen uit de goot. Een mens krijgt ook wel eens genoeg van heroïne op zijn brood. Het hele leven wordt vergeven van glazen overal. Een mens krijgt ook wel eens genoeg van kanker en atoomafval. Een mens wil ook wel eens genieten. Een mens wil ook wel eens geluk. Een mens wil ook wel eens wat liefde. Een mens wil ook wel eens een stuk. Van het gezonde volksgevoel. dat wiebo op de buis verspreidt. De mens wil ook wel eens proleet zijn in zijn eigen vrije tijd. Het hele leven wordt vergeven van gerot, zo je en gerel. Zo vraag je nog agent, zo ligt je bloedend in een cel. Maar een mens wil ook wel eens genieten. Een mens wil ook wel eens geluk. Een mens wil ook wel eens wat liefde. Een mens wil ook wel eens een stuk. Van het gezellige gezin waar s'avonds koffie wordt gezet. Door een oksel frisse trut, met zacht papier op het toilet. Het hele leven wordt vergeven van gebrek en ongezond. Zo denk je nog wat woon ik fijn, zo zit er Nassie in de grond. Maar een mens wil ook wel eens genieten. Een mens wil ook wel eens geluk. Een mens wil ook wel eens wat liefde. Een mens, ook, een mens wil ook, een mens wil ook, een mens wil ook, een mens wil ook, een mens wil ook, een mens wil ook wel eens een stuk. Hartelijk dank Joop Visser. Je liedjes verdienen veel aandacht. Dit was een uur is Ischa. werkte mee dokter joop visser margriet sophie en charlotte fischer Dick bogaert Henny Vriente, jan van maas rogier proper en ischa meijer maar, ja, Hoorde hoorden hierbij woord op Radio 1 is Meijer... in een gesprek met Jaap Visscher ofwel Joop Visser. Het was een interview uit 1984. De zanger en voormalig leraar maatschappijleer... vierde afgelopen donderdag zijn 75e verjaardag. Hij vormt de laatste jaren een duo met Jessica van Noord. En daarmee is hij nu op een afscheidstournee. En uh, voor de onwetenden een laatste kans. En voor de kenners en fans een must, zo staat op hun site te lezen. Na die tournee zijn ze alleen nog te boeken voor feesten en partijen. Misschien is het iets voor 30 april met het volgende nummer.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 Nou ja, het repertoire voor feesten en partijen is met uh, Joop Visser uh, in ieder geval in overleg. Ik heb nog net even tijd om een prijsvraag aan te kondigen. Die staat op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. Uh, het is namelijk uh, Luisterboekenweek de komende week. En net zoals bij de Boekenweek is daar een luistergeschenk. Wilt u kans maken op het vierdelige luisterboek Michael Strogoff, de koerier van de Zaar? Beantwoord dan de volgende vraag. Wie schreef voor 2013 het luistergeschenk? Is dat A. Wim de Bie, is dat B. Micha Wertheim of is dat C. Leo Blokhuis? Ga even kijken op onze Facebookpagina of mail je antwoord naar uh, woord.vpiro.nl. Dit was het weer wat woord betreft bij de VPRO. Het wordt gemaakt door Marjoke Horda, Nienke Vijs, Geertjan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek René Visser, presentatie Nora Romanesco. Na het korte journaal is daar Bert van Sloten met het NOS Radio 1-journaal. Een lentevol weekend en tot volgende week. Dag. VPRO Radio 1. Dit was woord. Volgende week meer. Zo, meneer Jansen, even over uw operatie. Met dit mesje snijdt u straks in uw buik. Ja, door die stippenlijn, Denk maar aan iets leuks. En verwar uw blinde duim niet met de dunne. Nou, succes. Uh, wel eerst handen wassen, hè? Vertrouwt u een expert die zelf niet meedoet? Wij ook niet. Ga daarom naar Optimix Vermogensbeheer. De adviseurs die meebeleggen. Kijk op optimix.nl Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G...